Eerst droog, maar smiddags gaat het regenen en het wordt dan een graad of twaalf. Dit was het NOS Show.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 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Why? Dit is 20 jaar ZFM.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 Goedemorgen. Ken ik u? Nee, gewoon. Goedemorgen. Oh. Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op Sieren.nl. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www It's like some uncut eyes. 20 jaar, het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar, ZFM. ZFM. Please don't go. Please don't go. Don't you know that I love you so? Say your mind and give me tonight. Let's stay together. shine all through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 Amtelijke werkgroepen hebben hun rapporten gepresenteerd... over de mogelijkheden om de komende jaren miljarden te bezuinigen. Genoemd wordt onder meer het beperken van de WW tot een jaar... het omzetten van de studiebeurs in een lening... en een eigen risico in de zorg van 775 euro. Ook wordt gepraat over beperking van de hypotheekrenteaftrek... en de huursubsidie. De werkgroepen denken dat er fors valt te bezuinigen... op de langdurige zorg. Dat kan onder meer door hogere eigen bijdragen. Het demissionaire kabinet geeft geen reactie. Maar laat dat over aan de politieke partijen. Het CDA vindt dat de plannen van de werkgroepen duidelijk maken dat fundamentele keuzes nodig zijn. Volgens vice fractievoorzitter Spies kan de aftrek van de hypotheekrente ongemoeid blijven als wordt gesneden in de overheidsbureaucratie. En meer efficiëntie in de zorg betekent dat het eigen risico niet fors omhoog hoeft, zegt het CDA. PvdA-fractievoorzitter Hamers ziet niets in hoge eigen bijdrage in de zorg. Ze is wel gecharmeerd van ideeën om de hypotheekrenteaftrek voor dure huizen te beperken. De politie heeft een bende opgerold die verantwoordelijk is voor drie autobranden en ruim 20 inbraken en diefstallen in en rond Kaatsheuvel. Zes verdachten zijn opgepakt in leeftijd variërend van 16 tot 23 jaar. Ze komen uit Kaatsheuvel en Sprangkapelle. De zes hebben bekend. Twee jongens van 17 zitten nog vast en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen door energiecentrales en zware industrie vorig jaar met 11% gedaald. Dat zegt Point Carbon, een bureau dat bedrijven adviseert bij de handel in emissierechten. Volgens het adviesbureau komt de daling door de economische crisis. Die zorgt ervoor dat er minder vraag is naar energie en producten. Het weer geleidelijk klaart het op. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen eerst droog, smiddags gaat het regenen en het wordt dan een graad of 12.